Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3... Vakantiegangers opgelet. In Griekenland, Frankrijk en Spanje worden de coronaregels weer strenger. In Griekenland mogen alleen mensen die volledig gevaccineerd zijn nog uit eten. En dat geldt ook voor toeristen. In Frankrijk heb je vanaf augustus ook als toerist een gezondheidspas nodig... om een winkelcentrum, museum of restaurant in te komen. Die pas krijg je alleen na vaccinatie als je al ziek bent geweest of negatief bent getest. Het is nog niet duidelijk of de QR-codes in de Nederlandse coronacheck-app ook werken... En ook in Spanje worden de regels weer strenger. Daar wordt op sommige plekken een avondklok ingevoerd vanaf 1 uur s'nachts. Op Texel is vandaag een eerste prikdag voor 12 tot 17-jarige eilandbewoners. Kinderen die gevaccineerd willen worden tegen het coronavirus kunnen terecht in een sporthal en bij het gemeentehuis op het Waddeneiland. In Seoul mogen sportscholen geen up-tempo muziek meer draaien. Volgens de BBC gaat de maatregel in om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De overheid zegt dat mensen door tragere muziek tijdens het sporten minder snel ademen en minder zweten. Nummers met een hoger tempo dan 120 beats per minuut gaan in de ban in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. En Mohammed Hassan uit Tiel is het zat dat mensen zijn zorgvuldige gekweekte plantjes jatten. Als vluchteling uit Syrië begon hij hier een plantenzaak. En het loopt goed, maar al sinds het begin is Mohammed slachtoffer van diefstal en vernieling. Grote planten, steeds duurdere planten. En de, de echt kostbare planten. En we hebben de tenten en de hekken drie keer gewoon kapot gemaakt. Ik heb drie keer gemeld bij de politie. Maar niks veranderd. En ondernemer Mohammed denkt niet aan opgeven. Nee, nee, nee, die ga ik echt nooit stoppen. Zelfs als, als ze gaan mijn tent branden, ik ga weer doen. Het zal lukken met mij ooit. Een echte towncentrum te maken. Gaat lukken. Het weer dan nog. Het is op veel plekken bewolkt. Later op de dag regent het vooral in het zuiden en oosten. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De vertraging op de A9-Alkmaar-Amstelveen loopt in beide richtingen even wat op. Er wordt aan de weg gewerkt. Je hebt daar nu een half uur extra reistijd ter hoogte van Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Net nu in Zandvoortse zaak. Welkom bij ZFM, de kant nog Show. <lacht> ZFM, het geluid van Zandvoort. ...mensen in het uh, gedeelte van de kandavalsje buiten Duitsland komt. Sparits in de material world van de uh, police, uh, welkom uh, terug uh, bij het uh, tweede uur van uh, deze uh, fijne dinsdagmorgen. Ja, altijd over die 26 keer geflitst worden... door dezelfde snelheidscamera. Uh, uh, vlak voor het uh, nieuws van 11 uur, uh, Ger. Ja, dus, uh, hij, kreeg, maar, uh, hij kreeg de boetes tussen april en juni van dit, dit jaar... met snelheden tussen 900 kilometer. Maar heeft over de, de M62, M62 bij Warrington. Ja. Maar heeft hij dan geheugenverlies? Of, of nee, de, de maximale snelheid is 80 kilometer. Maar waarom laat je na, na 18... Het is gewoon tegen jezelf zeggen... ik heb gelijk, ik mag 100... En nu zegt die camera, nee. Nou maar. Ja, die sneekt als een middelvinger, man. Ik heb er maandag gehad dat ik achterkwam dat ik voor mij te dreef. dat ik het niet in de gaten dat een ding heb. En ik ook waardeloos. En, uh, maar ik, toch uh, niet 26 keer? Nee, keer of vier. Dan denk ik, nou, nu moet ik een beetje rekening mee houden. Ja. Na nou, vier keer een bekeuring denk ik, nou, weet je dat ja. Frank yes. houdt wijzelijk zijn mond dicht. Nee, ja, ik ja, ik, ik rijd er altijd, ik rij altijd op uh, cruise control. Ja, maar Frank rijdt in sloepen. Ja, ja dat gaat die ook niet hard. hard denk Ik nee, ja, nee. Nou ja, Ik heb laatst wel 160 uur die een bon op de zeeweg gekregen. Toen reed ik met het kleine gebakje 90 waar ik 80 mocht. Toen heb ik op van G. Ja. Maar weer die uh, Flitsmeister gedownload. En, uh, ja, dat werkt goed hoor. Ja, het ja. ja. helpt werkelijk. Uh, ik moet altijd dus denken... Ik moet altijd denken aan het uh, verhaal van Gatsoni: dat hij op een gegeven moment uh, bij zijn eigen zaak binnenkwam. Potverdord, hoor, die nou ben ik eigenlijk geflitst door mijn eigen camera. Dus ja, ja, ja, die man heeft het altijd uitgevonden en die ja. reed ergens in ja, ja, hard. Die ja. wint, zal ja. storm over Hé als jullie nog weten wat er op televisie is graag, Tino, want daar zijn we wel heel erg nieuwsgierig naar. Maar er is geen. de afgelopen weken dan vandaag toch ook gewoon de televisie aan? Nee, wel, jawel, gekeken. Voetbal, hè. Nou, <laughs> Ja, maar er was ja, ook uh, nog uh, alternatieven uh, links en rechts, maar ik uh, ben geïnteresseerd in de alternatieven. Ik doe er eentje per, uh, per dag en dan heb ik nog wat uh, net. Krolse borst tegen uh, Agio Tip. <laughs> Mooi, v mooie, mooie, mooie wedstrijd Zwolle. was dat. Nee. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nul. Nottingham uh, Forest. Ja. Even hey. even hij was trouwens, hij was trouwens uh, nee. uh, die Fit Store, die, ja. die was uh, portier bij de Karo. Frits van oh Turenhoot. Ja, ik ken hem heel goed. Want wij kwamen ja, altijd bij de Karo ja, ja. als pluggers. Ik denk dat die twee namen Maar Frits Frit van, van Turenhoot. Ja, ja. ja. Frits Thor was... <laughs> en, uh, dat Noorderen. was de nieuwsluister van, van, van, van, van de motor. Frits van Turenhoot. En die werd er gewoon als... en Die is een keer gevraagd... Kun jij niet even die... Nul, nul, nul, nul... inspreken. En dat heeft hij toen gedaan. Alleen mensen boven de feiten weten dat. Die man werd een fenomeen. Heel aardig event. was het. Voor nu. Nee. Maar goed, right. Tino. Uh, maar goed, vanavond, die... uh, er, ik doe één aanbeveling per dag. Vanavond zou ik om, kwart, uh, om vijf over elf gaan kijken naar. Mocht je hem nog niet gezien hebben, ga hem kijken op SBS 9: Jerry Maguire. Ah. Mooie film over Cuba Goodies. Me met Tom Cruise, de one Show me the money, met de beroemde coach Show Me the Money. Over een uh, manager van een, uh, uh, een beetje aan laagwalven geraakt, lijkt het. Uh, uh, speler. Het is een mooie film. Het is een ja. prima film. Met ja. René Selweke, Tom Cruise en Kubik. dat Moet je een keer gezien hebben met Jerry Maguire. Dan ja. morgen op Canvas. Dat zijn de Belgen. Dat zijn de Belgen. Dat kunnen we ook ontvangen nog steeds. De pianist. Ooit gezien? Nee. nee. Bracht Adrian Brody. Ja. Het gaat over het hartverschillende verhaal van een Poolse pianist die speelt Chopin. Ja, ja, ja. Uh, het wordt uh, in Warschau. Het, het gebouw wordt gebombardeerd. Vervolgens komt hij naar allerlei kampen terecht en via zijn muziek feit dat speelt, is er een Duitse, uh, een Duitse soldaat die hem helpt om... Uh, om hij moet het kampen. Dus het is een hartverscheurend, waar gebeurd verhaal. De pianist. Het is een prachtig verhaal. Je moet hem echt zien. Adrian Brody. Uh, de rol van zijn leven. Uh, dan op donderdag om acht uur op Spike. Hmm. Kunnen we ook ontvangen als het goed is. De ja. uh, Terminal. Hebben jullie die ooit gezien? Terminal? Oh, ja, geweldig. De Terminal. Ah oh, man. Tom Hanks uh, speelt het verhaal van uh, een uh, illegale immigrant... Die op de luchthaven van New York blijft hangen. En prachtig. daar heel erg lang moet overblijven. Omdat ja. hij in een soort niemandsland terecht is gekomen. En hij wil steeds Amerika. Maar dat lukt hem steeds niet. en wordt door iedereen geholpen. Het is een prachtig, zwaar gebeurd verhaal. De terminal. Dat okay. mm. is een familie, familie Diffseller toen. De tijd. Ja, dat is een ja. beetje zoals die vrienden van mij. Uit, ja. Ja, die bleven gewoon in Damascus hangen toen. Dan zit je in niemandsland, kun je geen kant op. Uh, dan op vrijdag. Ik zou zeggen op vrijdag. Zoek er eentje uit. Op vrijdag wordt namelijk uitgezonden... alle klassiekers die je een beetje kunt bedenken... de Blue Lagoon, Castaway... Tom Hanks met die voetbal... The Good, The Bad and The Ugly met okay. Prince, Prince ah, Eastwood... Ah, yeah. Rambo met Sylvester Stallone... Yeah. The Bodyguard met uh, Kevin Costner uh, en uh, Whitney... Houston en de Pink Panther uh, <laughs> met uh, weet je, Peter Sellers, Peter Sellers, dat is dan de leukste. De Blood and Castaway, de the the and the ugly Rambo, de Bodyguard en Pink Panther. Ja. Ik zou zeggen zoek er eentje uit waar je zin in hebt, want ja. het is een allemaal leuke <laughs> film. Ja, het zijn allemaal <laughs> natuurlijk klassiekers. Dus, uh, ah, Rambo, daar hoef je niet bij na te denken. Dat is nee, uh, 13.000 kogels ja, per seconde. Per seconde. Ja. Dan uh, Netflix guys. Uh, Lupin is er vervolg van met Omar Sy. Ja, ben Prachtig. ik aan het kijken. tweede seizoen. Ja, fantastisch. Ja, erg leuk. Lupin, dat is ja. een, een soort detective figuurtje, net als Kuifje. Of weet ik veel, in Frankrijk is hij heel bekend. Lupin is ja. een soort uh, ja, sure Holmes-achtige ja, figuur. een soort Peter R. de Vries, maar ja, dan precies, anders. Ja, precies. Maar dus het is Lupin. Uh, wat ik overigens ook gezien heb, is de serie El Caso Vaninkoff carabantes Carabantis. Dat is een, uh, een, een waar gebeurd verhaal over. Uh, is een, een, het gaat over een meisje van Nederlands-Spaanse ouders. Uh, die vermoord wordt. Er worden allerlei mensen van. Uh, je moet hem kijken. en, en er worden allerlei mensen valselijk beschuldigd. Het was de media-hype uh, in Spanje destijds. El Caso Wanninghof Carabant. Het zijn volgens mij vier afleveringen. Hij is echt prachtig gemaakt. prachtig documentaire. Uh, wat ik. als je van humor houdt. houdt u van humor, mevrouwtje? Ja hoor. Okay. Uh, dan zou ik je <lacht> Greg Davies kunnen adviseren. Greg Davies is een, uh, geen familie van Bert Davies. Maar nee. Greg Davies, uh, een van zijn... Uh, you Magnificent Beast is een van zijn... Hij is die grote logge man die ooit vroeger leraar was... en daar fantastische verhalen over vertelt. Is een enorm leuke stand-up comedian uit Engeland. Uh, en om maar even lekker in de sfeer te blijven... Delhi Crime is een serie uh, die ik prachtig vond. Het gaat over een vrouwelijke hoofdcommissaris in New Delhi... Die daar iets wat daar een soort uh, hype is de afgelopen jaren. De groepsverkrachting. Uh, ja. Leuk om in te geven, uh, En dat is een enorm Delhi Crime heet het. Prachtig gemaakt. Dat gaat over uh, crime in Delhi. Dus deze kan ik je allemaal een beetje aanbevelen. Nou dat. Nou, hartelijk dank voor deze tips. Mooi, hè? mooi, mooie, ja, ja. mooie tips, jongens. Wat mij uh, toch. Een klein aan beetje mee? inhoud hè, voor de mensen. Ja, ja nou, zeker, kunnen we nu ja. een stukje ja. muziek doen? Ja. Doe maar. Goed zo. Ja? Wat, we, we, komen, uh, dan. wat voor muziek betreft het hier, Ger. Het betreft, uh, zeg maar, uh, popmuziek. Cruz oh. Azenak. Ja. Blue Hotel. Wee nee. Games. Ja. Oh. Koekhoek. <laughs> oh ja. Leuke plaat, hè? Maar ja. waar, waarom denk ik aan Blue Hotel? Heeft dat hetzelfde intro? Ik zal het even laten zien. Laten even want Blue Hotel, Blue ik kan je natuurlijk wel even... Beetje, uh, bij dit de, is Blue Hotel. Blue Hotel? Ja, zeg uh, ja, Het is een totaal andere intro. Maar ook met een gitaar. Misschien ben je daarmee de Ja, een akoestische stilgitaar-achtige bende. Een beetje ander. Die wist wel een beetje hetzelfde. Ja, een beetje hetzelfde ja. album. Ja, ja. ja, het is een beetje... Uh, ja, en dan in één keer zet hij in. Eén, twee. Hmm. Hmm. Ja, Vol volgende week, ik zal yeah, hem er yeah. even opzetten. Dan beginnen we wel even mee. beetje. Is dat wat een leuk. goed idee? Ja, wat dat lijkt me een Jaap. goed idee. Dat dus uh, is dan bij deze gedaan. Nou, leuk Jaap, ik heb uh, ook nog ja, wat leuks. Leuk. <laughs> <laughs> wat uh, neem jij nu een voorschot op? Uh, nee. uh, iets met wat Ria nee. Valk... Uh, nee, nee, want we moeten eerst het telefoonnummer nog opzoeken. Ja, oké ja ja dan komt hij nou dat zie ik Frank nog Nog van mij rockin baby of is nu al jouw liefde voorbij Zeur toch niet hebben kopmeest de hele dag nou piet piet zoiets komt komt komt komt het eraan ja, nee, er wordt vervolgd. De, de, de wordt vervolgd. Oh, hey bevolkt. guys, uh, hebben jullie wel eens.? Uh, je kennen vast die serie van uh, Keeping Up Appearances. Ja. Ja. Oh ja, ja, Schoon schijn, uh. schone schijnen. schijn, ja. Wij kennen allemaal wel mensen die zich iets beter voordoen ja. in de familie, in kennissenkring. Toch zijn er wel ik mensen weet, ja. Ik weet waar je naartoe wil. Hè. Ja, maar dus die kennen we allemaal wel. Mensen ja, die denken, ja, ja, nou, nou, nou, dat is een ja, tijdje ja. minder. Ja, hoogstens een gehaald. Ja, dus ja. En is een gemeenteraadslid. Uh, die meneer uh, heet henri Georges Mouyte de Chateleur. Ah. En deze meneer uh, heeft, uh, hij had zeven of acht broers en zussen zijn overleden. Hij is klinisch psycholoog in Frankrijk geweest. Hij is allemaal, weet je wel, henri Georges Mouyte de Chateleur. <laughs> Zo stelt hij zich voor. Maar, en nu achtergekomen, die man is gemeenteraadslid, he? stel je voor. Hij heeft zichzelf iets mooier voorgedaan dan de familie zegt, weet je hoe die eet? Nee. Henk? Ja. <laughs> deze deze man, <laughs> is zo mooi in de chateleur. heeft zijn hele ja. staan bij elkaar gelogen. Geweldig. Hij is gewoon Henk. Ja. En hij is helemaal geen psycholoog geweest. En is, als de broers en de zussen die schijnen nog te leven. En het is allemaal. Nou ja, het is wel weer grappig dat iemand zo'n ja dat heet toch Münchhausen-syndroom of zoiets geloof ik. gelooft ja, nou, ja. nee ja, Münchhausen dat ah. is, als je een een zirkelijke oh nee, ja, interesse hebt anders dit is natuurlijk pathologisch leugenaar oh, nou, nou, ja, ja. ja. maar dat is ja. dat is eigenlijk sluit dat een beetje aan op het uh, verhaal van mijn oude uh, collega bij het uh, waterleidingbedrijf uh, van ik ben op vakantie geweest in Liman Liman ja Liman dat is 400 kilometer boven Parijs Banff Prijsbaarheid. Ja, weet je hoe ze het noemen? Bij Alkmaar heet dat Lima gewoon. Dus dat. Ja. Ja, Lima. Lima. dat is nog groter voordoen dan. Maar je zit gewoon op een camping in Lima. Maar zoals Tino Wij doen ook bij bij de. bij de. bij de. bij de. bij de. bij de. de. ah ja. En Lidiel. ja, ACT Jong. AC ACT Jong. En. Hollid Lom de Mer. Ah, weer. Niet Lom de Mer. Lomme de mer. L'homme de mer? Zeeman. Zee ja. Maar uh, ja. Dirk du Pantalon? Dirk du Pantalon. De, de broek? Dirk du Pantalon. Dirk du Pantalon. Hebben ja, we, we dan rekenen. ook nog iets uh, voor die... Ik uh... weet dat twee vrienden van mij, een uh, uh, een jaar geleden, die reden naar Luik. Luik? Luik. Ja. De Belgische plaatsje Luik. Lier. Uh, ja. Belgische en die plaats. gingen daar vuurwerk kopen. Dat kon je toen, weet ik niet. In België kon ik natuurlijk altijd goedkoop vuurwerk kopen. En die reden naartoe. En op een gegeven moment waren we helemaal geen portembols en toestanden. Toen, toen kwamen, ze, kwamen ze twee dagen later tegen. En hoe is het gegaan? Ja, dat ging helemaal uit de hand gelopen. Hoezo? Ja, dat zo. Ze hebben niet het zwarte, nog het witte gaar uitgevonden. Ze waren taaltechnisch heel goed. Uh, en toen, ze waren op een gegeven moment waren ze in Noord-Frankrijk uitgekomen... En dus ik zeg maar, waarom ben je in Noord-Frankrijk gekomen? Ja, we reden doen, zagen we li liegen, liegen, zijn maar door, we van waar waren opnieuw naar Lui, zijn we doorgereden. <lacht> <lacht> ja, ik kwam weer naar 400 kilometer ja. te dat misschien liegen toch wel leuk was geweest. <lacht> ja. Fantastisch toch? Ja, het is het ja, hetzelfde als ja. dat uh, mensen naar, uh, niet naar Lissabon gaan, maar naar Lisboa. Lisboa, dus ja. Dat is een Corboss verhaal, ja, ja, toch? Ja, maar goed, nu we het toch over La Douce de France hebben. Nou, vertel. Er zijn dus daar, is een, een categorie ook. Er zijn er meerdere getroffen, hevig getroffen door de corona. En dat zijn de, de, de, de sommeliers natuurlijk. En ja. Die, uh, ja, die zijn natuurlijk ook hun uh, geur en smaak. Uh, dat is je brood. Kwijtgeraakt. Dan heb je het inderdaad. Als dat je broodwinning is, heb je toch wel een serieus uh, probleem. Dus nu zijn er allerlei uh, middeltjes weer om een test die je zelf bij jezelf kan uitvoeren. Om dan te proberen dat uh, je hersenen weer te activeren. Zodat uiteindelijk dat, uh, die reuk en die smaak weer terugkomt. Dus ja, dan heb je wel een probleem. Ik, heb, ik weet nog heel goed, het is nog niet voor de volle 100% terug zelfs bij mij. Bij jou ook niet, hè? Mijn zoon heeft ook nee. nog steeds die ruikt. Maar moet je, de zon milieus... Ene dag is beter dan de andere vreemd genoeg. Dat mm. weer wel. Ja. Maar, uh, ja. ik heb het ook Hoe zit dat met ja, jou, uh, Germ? Want jij had altijd nee, het met het eerste maandelen. bakje koffie... altijd. Ja, mijn geur is nooit zo goed geweest. Maar mijn smaak... Mijn uh, ja, smaak is ook nooit zo goed geweest, uiteraard. Is ook niet Dat merken we soms wel eens in de muziek. Ja, terug. Maar goed, uh, uh, maar goed voor de onologie is ja, dat natuurlijk geen goed verhaal. Nee, de oenoloog, Ja, sommelier is een onoloog. Als sommelier heb je je neus nodig... Maar wat denk jij ervan, dat, wanneer jij een uh, neus bent bij een parfumbedrijf? Nou, weet, we weet je wat een neus bij uh, een parfumbedrijf... Wat ze bedrijf. verdienen. Ja, jij weet het. Nou ja, als ja. ik zie dat die helemaal allemaal kost. 50.000 euro per maand. Ja. Omdat ja. je een ma maand niet kan ruiken, ja. je, is je een nou alles van ah. niet kwijt. Nou ja, ja je ja. weet zelf wat het kost om een heel klein soort excusele mol... om in het Frans door te gaan, een kutflesje... Ja? Uh, aftershave te kopen. Ik heb, je ik heb Jij bent, man. Waar, je je, hebt het een keer uitgezocht, Je hebt uitgezocht voor de cursus van waarde. Ja. Hoeveel, hoeveel, Mooi programma cursus van waarde. Ja, maar, ja. Het leven of nee, de, of de rekenkamer ja. voor. Maar in ieder geval, als een programma waar je ja. te uitrekenen. wat een flesje, zeg maar Chanel nummer 5. Ja. Uh, oh, ja. Dat kost 90 euro in de winkel. Hoeveel daarvan aan de vloer. En dan blijkt: het allerduurste van het hele flesje is het flesje. Ja. Het flesje is, was gewoon 60 cent om te maken. <laughs> maar de inhoud van een flesje Chanel nummer 5. Ja. Is geloof ik, weet ik veel, 12 cent of zo. Ja, ja, dit, ja, marketing, toch? Als ja, jij koopt voor 90 euro pak parfum... Ja. is dat ongeveer handel 1,50 Pag van. Pure fles. Ja. Ja. Je betaalt voor uh, ja. de, de, de, de, de, hoi, de hoi. commercial, de, de, de, de, de tv-ster die het aanpakt. Ja, het is uh, eerst de cosmetica en daarna de confectie, denk ik, wat tig keer over de kop gaat. Ja, ja maar daar heb je nog een keuze. Want jij kunt bij Zeeman, ja. hoe heet dat Zeeman ook weer? Homme de Mer. Lommende Mer, Daar kun je nog een t-shirt kopen voor 1,20 euro. Door kinderhandjes gemaakt in Cambodja. Nee, ja. dat is niet waar. Nee. Maar, maar, maar daar kun je een t-shirt kopen voor 1,20 euro. Als je naar een andere zaak gaat, kun je een t kopen van 40 ja, euro. Ja, cosmetica ook toch? Je kan een goedkoop luchtje kopen, zodat je niet meer uh, riekt. Ja, dat is waar. En je kan natuurlijk van uh, low of oh, ja, misschien is dat dan. Zelfs een, een flesje parfum van 10 euro, parfum, van tien euro ja. je die gaat ook nog wel 100, uh, bijna 100 kofferpokjes ja, Dat is een ja. beetje wat het is. Ja. 10 cent handel. Ja, dat is ook wel goed. En nog even daarop, uh, ja. Ja, de Keuringsdienst van Waarde. Ik uh, zat vorige week even aan een klassiekertje van de Keuringsdienst van Waarde te kijken. De fabrikage en verkoop van leverworst. Ja, dat is wel moeier. Wat kan dat ze van gaan we dan gooien? Je toch is de leverworst. leverworst. Ja. Ach, ja, dat, moeten we, dat moeten we dus horen als, uh, als de kroeg helemaal lam is, denk ja. ik, uh, in dat opzicht. Maar, maar dat hun. is echt bizar, jongen. Dan koop je een 500 grams leverworst voor 65 cent. Althans, de prijs toen, de tijd dat het programma werd gemaakt, dus niet al te lang geleden, dus het zal misschien nog iets kosten. En dan, uh, ja, dan gingen ze al die slagerijen langs. En uh, ja, dat is onmogelijk te fabriceren. Maar dat is waar we het ook al eerder over hadden. Mag Ja, die uh, grootgrutters, de, de, de Dirk du Pantalon en, uh, en uh, Albert Heijn en dat soort mannen... die hebben natuurlijk een lach. Ja, die kopen gewoon een koeien, die pleuren ze in zo'n zo vleesverwerking... Ja. en een Ja, maar die Legant. knijpen al die producenten uit op het pot... die niet zo'n account kwijt willen. Daar kan wel ook nog wat bij voorstellen. Maar eigenlijk zien ze zich genoodzaakt om de, de mindere... Uh, Betrouwbare in die categorie. Om gewoon rots uit te produceren. Dus dit is heel ordinair, het tweede liedje de week. Hallo! Hij werd wel eens uh, vaak... Uh, uh, gewoon in zijn gebracht... Uh, bij uh, de Bastille, kan ik me nog wel eens herinneren. Ja, als er uh, vet, heel ja. wat, uh, wat geld in uh, gegooid... of uh, wat, wat <laughs> dranken er doorheen is gegaan. Door ja. ja. ja. Ik heb ja. zo gelachen met die manken in de hele Is dat zo? Tommy niet leeg dan van de Shorts of London, ze me, Ja, Verschrikkelijk. Ja, Wat je nu van. hoort uh, is uh, de sirene, hoor. Ja. Bolle-Jan heeft ook weer namelijk een pikante medley gemaakt. Is dat zo? Ja. Bolle-Jan. Nou, dat staat hier. Oh, pikante medley. Pikante nou, medley. Moet ik dat uh, nog de even crocante, een klein stukje laten? Krokante medley. Crocante medley. een lekker stukje van Blue Hotel, man. Dames en heren, speciaal verzoek. Speciaal voor oh. de Napoli Daanse met een Spaans accentje, even killala in de mooie Nederlandse betalen. <laughs> Zullen je dan allemaal even mee? Even de intro. Nou, kom op. Het is <laughs> <laughs> dus, dus, dus de vader van René ja, ja. ja. Dan weet je het wel. Ik weet niet waar hij het over heeft, uh, die man. Maar goed, het zal uh, ja, ongetwijfeld gaan. Er komen heel veel... Uh, ik denk dat er heel veel schunnige woorden in het. Zou zo. het? Ik ja, op, maar ja. Ik, ik vind dat we dat niet moeten doen. Nee? Nee. nee. Nou, nee. dan maar iets anders. Ja. Nee. Waarom? Nou ja, ik, ik, ik, ik, dan kan ik even mijn, uh, mijn onderdeel daar even tussendoor jassen. Want uh, als we ja, ja, ja, het dan toch over slechte smaak hebben, dan... Uh, Meester, ja, kutnummer! Een uh, donderdag... Een beetje op de dinsdagmorgen ja. terecht is uh, gekomen. Nou, dat is wel een vrolijk kutnummer, uh, ja. Ja, dat is een uh, dame die ik al een uh, lange tijd al uh, op uh, de korrel heb. Maar dat hebben ze inmiddels bij 3FM ook wel begrepen. Want uh, daar heeft ze ook al de nodige airplay al gehad met uh, de nodige nummers. En dit is afgelopen vrijdag uitgekomen. Uh, Lassette uh, is uh, de dame in kwestie. En uh, het nummer dat heet Even Even. En ze zijn dus voor alternatieve fanmensen. mensen. Dus wij hebben vandaag eens even gewoon een uh, vette primeur te pakken. Dat was het. Nou interesseert dat nou allemaal? Ja, Ik heb het gewoon gezegd, punt. Nee, maar dat, moet, dat is ook een item wat in dit programma hoort natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, ja, Kutnummer. Kutnummer, ja, wel. En dan is het altijd de mop dat je er iets tegenover zet. Dat is een dag niet geleverd. Ja. Ja, ja, ja, precies. En dan krijgen we weer de toren. <laughs> ja, nou, goed, lammer. Maar uh, is er nog uh, gisteravond uh, een wateroverlast geweest? Of nee. Heeft het gelukkig Ik heb er gezien. niks van gemerkt gisteren, hoor. Ja. Goed ja. heeft het geregend gisteren. Heb je het niet meegekregen? Ja, ja, heb, mee mee heb het niet of, of heb je niet je hand even nee, buiten het balkon nee, gehaald? ik heb het echt niet meegemaakt. Mee. Gisteravond, ik heb niet waar Ger woont. Je woont het bunker van Adolf Hitler, daar hoor je echt niks hoor. Het adelaarsnest. <laughs> laat uh, Dolf het maar niet horen. Dus, uh... <laughs> nee, ik heb, ik heb echt niks gehoord. Nee? Nee. Wat heb je dan gedaan? Hebben, onder nou, een steen geleefd of zo? Ik moet je wel zeggen dat het wel heel erg geluidsarm is waar ik woon. Het is, het, is, uh, nou, het is maar goed, Want Je hebt een hoop herrie als je hier daarvan zou weten. Ja, je hoort besluiten. helemaal niks. En kan dit dus? Ja. Ja, en er zit zo'n BTW-installatie de... in. Wat dan? Een warmte terugwinning-installatie. Die haalt uh, uh, lucht uit de bui uh, van buiten en uh, die. Uh, ik weet ook niet hoe het werkt helemaal precies, hoor, Frank. Akkoord. Maar je, Akkoord. jij vraagt ja. nu hele moeilijke dingen. Maar het is een installatie waar je uh, frisse lucht van buiten krijgt zonder uh, geluid erbij. Oké. Okay. Maar wel gefilterd ook. Of wel gefilterd. gefilterd. Ja, die <laughs> ja, is ja. toch ergens voor gebruikt? Een B7 filter zit erin. Akkoord. Dat is tegen pollen. Tegen pollen. Hoe is dat ja. pollen? Ja, goed. <laughs> pollen <laughs> pollen Eduard. Ja. Ja, <laughs> ja, maar ja, bij ons in uh, Noord zijn ze ook uh, bezig geweest. Ook een ambtenaar aan de deur gehad. Zelf. Toch hè? Of ik ah. wilde meedoen aan het isolatieverhaal. Nou, die dat, dat doen we dus niet. Nee, maar ik, dat is, mijn, mijn is, het kleine woning. Wat is het een soort quarantaine. Nee, is dan een, krijg je toch strips of wat dan ook. Ja, dan woning. gaat ze gaat in je gevel uh, boren en dan jekkeren ze je spouwvol. Ja, of, of je ja. krijgt uh, reflecterende uh, materiaal voor bij je cv. Hè, ja. Dus dat, die, uh, dat de warmte weer terugkomt. Ja, maar dat is van mij allemaal niet besteed. Dus, uh, want ik heb een tussenwoninkje, dus ik heb uh, de grote muren aan weerskanten. Daar wonen dus andere mensen... En de rest is uh, goed deels ingenomen door kozijn. Dus hoezo moet ik me... Hoe zou het uh, kozijn? Ja. Dat is dat niet. Maar is de, <laughs> heb je het dubbelglas? Ja. Dus dat heeft verder geen... dit zoldertje is geïsoleerd, dus dat heeft verder geen... Uh, ik bestelde het uh, dubbelglas. Overigens wel gedateerd, maar dat maakt niet uit. Maar goed, uh, zo dus. Uh, er wordt uh, enorm veel gedaan aan het... Uh, want alles wordt nu opgehangen aan de klimaatverandering ook. Hè? ook deze. Ho, ho, ho, ho. Dus een, uh, een steken in oh, oh, de maar uh, ja, vorige keer was men, uh, is de, de garagevloer van de, een van de auto's... die in de bij de Trompstraat, staat gestald... is nog altijd niet opgedroogd naar de vorige wateroverlast. Dus dat blijft heel lang zijknat, Dat is ook niet goed natuurlijk. Meen je dat dan? Dus ik vroeg me af of er we gisteravond weer zou zijn volgelopen. Vanmiddag maar eens even kijken. Nee, bij ons niet. Nee, oké. Okay. Je had namelijk je huisjes bij de schoolstraat... bij de het oude gemeenschap, ja. hebben we nu het museum... Daar, daar was altijd uh, ja. dat hele leuke boerderijhuisje ja. in de hoek. Dus hebben die mensen volgens mij destijds een akkermoeder verkocht... want het liep altijd vol. Ja. Als het regent, dan liep dat, het, het huis vol met zandzakken. En toen hebben ze het hele ding opnieuw aangepast met de toch? Ja, ik zie ja. een eentje gewoon in de, de kelder drijven. Dat zou nooit meer gebeuren. Nee. Volgens ja. mij twee weken geleden stonden ze er weer met zandzakken. Ja, ja, en, ja. Nou, nou, het ja, gaat goed. Daar gaat, er gaat dan ook zo'n verhaal de ronde... als zou er iemand op een andere locatie zijn... die wat afsluiters moet openzetten of pompen moet aanzetten, weet ik veel. Ik weet niet hoe dat uh... Ja, maar volgens mij is, het is dat meest... ook allemaal een bullshit verhaal hoor. Nee, ja, geen idee. Het schijnt, het schijnt het zo te zijn dat het water moet gepompt worden naar de duinen, naar Noord. Ja. En daar uh, uh, schijnen dan weer uh, natuurmensen uh, uh, uh, uh, te zijn die heel erg uh, het zandkikkertje en het. Uh, er, de, het, het de groene steeprugpad Ja, dus dat zijn het, dezelfde en mensen. En die de, de, en die de Formule één en... Salamander, dat je kent het niet. Die dus, de Formule 1-liefhebbers dwars zitten. Heb ik gehoord. Zal uh, ja. ja. een man Pak hem beter bekijken. <laughs> ja. Heb ik gehoord. Ik weet niet of het, ja. of het waarheid is hoor. Uh, uh, hou me te goede. Wacht. Dus um, ja. ja. Hé, hey, uh, als je lekker naar Spanje wil, nou? zou ik even wachten. <laughs> nou, als, je, als je naar Frankrijk wil, nou, moet je ook, ja, wacht. ook even ja, wachten. Nou, en Griekenland ook maar even wachten. Ja. Griekenland mag je ook niet allemaal avondklok en gedoe Ja, maar afgekeken. ik heb in september heb ik gewoon eh, drie weken lang in Spanje. Ja, maar je zit nou, niet aan doen. in een huisje Yo, met een met de auto zwembad. Gaat, hoop ik voor je. Je gaat op een de de Je met de auto? gaat een huisje met een zwembad. Ja. En je rijdt er met de auto naartoe. Ja. En je kunt boodschappen doen. Ja. En je hebt een boek bij je. Ja. Zo, je bent twee vak, keer gevaccineerd. Ah, lekker ja. belangrijk. Wat wil je dan? Een glasmuseum ja. in Salamanca. Ja. Wat wil je? Een glasmuseum. Ja, weet ik wel. Je mogen niet naar musea toe. ga lekker naar het glasmuseum in Salamanca. Ga lekker Ik wil helemaal niet naar Salamanca. Nee, ik zeg ook maar wat man. Je gaat toch een beetje de reet liggen en een boek lezen? Dan. Ja, natuurlijk. Ik ga ook geen boek lezen. Ja, nee, we Sal, een salmi, ja, Een salmi s'avonds. Ga gaan we lekker eten ergens, dan ja. gaan we lekker op tijd naar Batman. Nou, bij Darcy in Portugal zijn er gelukkig ook geen annuleringen en alles zit vol. Dus, uh, ja, toch? Ja. Als je maar afstand houdt. Je maar normaal. Nou, mensen zijn ook een beetje van. Uh, maar het is toch onduidelijk met Of Ruud de Corona-check-app uh, geldt als uh, bewijs in Frankrijk, hè? Is dat zo? Dat is ook nog niet duidelijk. En dan heb je zo'n heel keurig. Want ik heb hem ook. Ja, maar... Ik heb een QR-code. Ik ja, heb een QR-code. En dan. mijn moeite heb ik niet Niemand weet of dat werkt. Nee. Hij werkt. Bij mij wel in ieder geval. Ja, hij werkt wel. Maar of het in Frankrijk werkt. Oh, bedoel je dat? Dan laat je hem zien. Pardon? Dan uh, kunnen ze hem helemaal niet uitlezen. Ja. En bedankt. monsieur Laat hem even zien? Trek, je, trek je broek naar beneden, laat hem zien. Schrik drink zo hard dat je kan doorrijden. <laughs> uh, Jonge, ja. Hebben ja. jullie uh, het laatste schandaal uh, meegekregen uit Nigeria? Uh, nee, is maar het, ja. vertel. Wat is daar? Is er een keihard nieuws? Al, nou, er is een staat in Nigeria. Dat zal je even misschien verbazen, maar jij hebt ooit een, uh, een, een, een hit gemaakt met de ja. titel Kale Kano. Ja. Er is een, uh, de staat Kano in Nigeria bestaat, hè? Oké. Okay. Uh, ja, Kano is de hoofdstad, toch? Ja, nee, ja, de staat. Ook de, waarschijnlijk een landstaat. En misschien ja. de hoofdstad heet ook Kano. Ja. Uh, Daar dan... nog de KLM op, kanaal. Ja, precies. Uh, maar de commandant-generaal, ja, in, in, in de canoe, uh, die heeft uh, de etalagepoppen zijn verboden. Oh, en wat? Ja, kleermakers, supermarkten, mensen die een kledingwinkel hebben, die mogen geen etalagepoppen nee. meer zitten. In de ja. En ik denk terecht, dat kan namelijk, uh, uh, het is namelijk een, uh, natuurlijk uiteraard, het gedeelte is een islam, en het is een ja. sharia. Maar de etalagepop kan vunzige gedachten met zich meebrengen. Ik zie in je ogen dat dat ook zo is, Frank. Ik heb je ook wel eens een etalage bij de in de maar zien staan. Want, zeg het Martino, wat is het kenmerk van een etalagepop... buiten het feit dat hij van kunststof is gemaakt? Naakt. De kano. Oh, nou. De kale kano. Ik je kijken. Ja, ik maar moet dus, nog even lang. Ja, maar etalagepoppen, de laatste ja. keer dat ik een etalagepop ja. naakt, zag nog een tijdje geleden hoor. Uh, dan, dan zul je zien dat net als Ken en Barbie, er zit gewoon niks. Nee. Op. En volgens mij zullen er ook uh, uh, landen zijn waar ze ze wel iets hebben meegegeven. Ja. Maar volgens mij is, een, is er zit nee, gewoon maar een. dat geeft aan hoe, hoe ziek die lui zijn. Want daar moeten ook, ja, ook, moet ook hun eigen vrouwen ingepakt over straat. Ja, ja. Gehuld in lompen. lompen en met een brievenbus. brievenbusjurk. Okay. Brievenbus Allright. Oké. Okay. <tie> ben niet snel met voorheen gaat te vangen. <tie> nou, dat gaat toch... Hey, jongens, even wat, met wat, even wat, met wat anders. Nou, ja, oké. Okay. Uh, okay. Wist jij, Frank... dat in Zandvoort... er een ballonnen oplaadbeleid is... Een ballon Ja, we mogen geen ballonnen opladen. Ah. We het die, Betreft het hier ballonnen met zo'n mandje draaien? Nee, brandbare ja. jongens. Ja. Van, die, van die brandbare... Ballonnen met een mandje eraan? Nee, nee, nee, het, nee, het niet zijn niet brandbare ballonnen. Nee, gewoon... En die witte ballon die ze met oud en nieuw ook wel opsteken? Nee. Is een brandend, nee? nee, gewoon, gewoon uh, plastic ballonnen. Gewoon een verjaardagsballon. Oh, okay. Ja, die mag je hier niet meer op laten stijgen. in het kader van het milieu. Ja, ja en daar nou, eet ja. de konijntjes en hertend op natuurlijk. Als de ja, ja. dat ja. Nou, ja, vind, ja, vind ik ook. Ja, ja. Ik vind ook... Uh, die Richard over ballonnen gesproken. Richard Branson, ook erg begaan met het milieu. Die schuurt nou elke keer een raketje eruit. Ja. <laughs> dat is Elon Musk. Met ook zo begaan met het milieu. Ja. Ja. Eén raketje, 300 ton CO2. Waar gaat het over? Nou, voor de eerste 300 ton. Maar het, is, niet, ja. maar het wordt wel, maar het wel commercieel, hè? Belonnen. Jij brengt het wordt het wel commercieel van je. Ja. <laughs> nee, maar het wordt wel commercieel... Uh, wordt het aangeboden. Dat je voor twee, uh, drie ton... kan je gewoon even een uh, reis om, uh, om de aarde maken... met zo'n uh, ja. zo ding. Nou, dat is dat. 170.000 zit je er al hoor, gewoon. Zit ja, je wel? Zo? Zit je wel een beetje kettelklas? Nou, maar over de eerste 170.000 ja. kan je nee, niks zeggen die, hoor. Dus 1 ja. uh, ja. dus, ja. euro voor een vluchtje van uh, 35 minuten. Ze hebben alleen geen stewardess met een trolley, want die krijgt die trolley niet allemaal. Sorry. Ja, echt man. Milky Way dat is uit onderweg. Ja, jongen. Lekker licht en luchtig. Dan ja, zal ik een uh, liedje doen, jongens. Ja, doe maar, ja, maar uh, Ger. Uh, hebben, dan... hebben, hebben we nog voorkeuren? Nee, maar ik uh, neem aan dat jij wel iets uh, hebt wat de smaak van dit uh, programma. Uh, Tuurlijk hebben we altijd wel iets leuks. Ja, die vind ik heel erg lekker deze. Rustig, Jaap, rustig. Ja, heel erg lekker. Jaap, Jaap gaat altijd een klein beetje. <laughs> Mocht gaat uh, van de cure wezen. Ja, ah, is uh, het, het, het feit dat er nog af en toe wel eens dingen tussendoor uh, komen. Ja, de Cure was dat. Ja, ik, uh, ja nee, omdat uh, af en toe er ook komt een melding op het mobieltje van Gerne binnen. En dat is ook de reden waarom we muziek van dat mobieltje afdraaien. Dan gebeurt het wel eens. Dus geef het uit, uit leuk, wat er jongen, gebeurt. Is het ja, uh, leuk. Uh, um, ik zal hem volgende week wel even opzoeken vrouw. en dan uh, zullen we hem nog een keer wel draaien. Goed. Maar de, de politie is vanmorgen al hard aan het werk geweest... want in uh, Heerlen zijn dus bij een gezamenlijke actie van de politie... op verschillende plekken in Duitsland ook en België... ook uh, personen gearresteerd. waardevolle oldtimers in beslag genomen. Er was dus een hele bende actief daar zo die het had voorzien... op peperdure auto's bij mensen op de oprit of in de garage. Hm, in de dus, uh, garage? Die lui hebben ze Vitrage? De Vitrage? Dommage. Dommage. <laughs> Opgepakt. De Emballage, ballage. bagage, <laughs> <Sofage. Barage>. garage, <laughs> blamage. Goed, zullen we, uh, zullen we dan maar, uh, ja. want hij is uh, zes weken weg geweest, ja. dus ja. ik denk ja. dat het nog tijd uh, voor uh, een column uh, wordt. De kolom van Stijl. Burning Man bun. Vorig jaar toevallig met onze gepimpte caravan op camping De Lievelingen terechtgekomen in het Betuwe en dit jaar over zomericair, want het beviel. De festivalsfeer, de circuswagens, de jurts, de schoolbussen... slecht geschilderde Volkswagenbusjes die nog naar patchouli ruiken... spontane singer-songwriter-sessies onder de naam klankenkoorts... een wekelijks hippiekrantje met mantra's... een week dichter in het tijdstip van de gezamenlijke yogales. Heel veel feta watermeloensalade en vegetarische rendang. Een camping waar een aanzienlijke hoeveelheid heren-en-menbun draagt. Zo hip, dat is haarvrouw kunst voor luie mensen... Ik ben aan het sparen, maar de bundel lukt me nog niet. Verder veel dreadlocks, vieze voeten... dames in batikjurken, baby's in een kriebelende Peruaanse draagdoek van lama haar. En wanneer je de kinderen met halflang haar van achter ziet lopen... weet je eigenlijk nooit of het jongens of meisjes zijn. En dat hoeft ook niet, want de toiletten zijn... op de lievelingen uiteraard genderneutraal. En dan wil ik niet geheel met alle bovenoemde parameters voldoen... voel ik me hier op mijn gemak. Want het is leven en laten leven. Maar vooral ook omdat je je kampvuurtjes mag stoken en mijn vrouw een gecertificeerd pyromane is. Zij blij en ik blij. De afgelopen weken hebben we hier het zalf zwarte woud verstookt om aan de vuurverslaving van mijn vrouw te voldoen. De modus operandi is het volgende. Sprokkelen voor fijnhout, dan langzaam opstoken voor het aanstaande grote werk. Je zoekt een goede poerstok. daarna ga je los met een brandende toren van gesneefde blokken tot de zolen van je schoenen smelt op minstens anderhalve meter afstand. De overbuurman haalde gisteren nog net niet zijn dia tevoorschijn om de treffende gelijkenis met beelden van lijkverbranding langs de gangers aan te tonen. Dit is fik voor gevorderde. Toen we ooit in Yosemite Park overnacht in een buurcamper, leek het ook een gepast moment om een enorm vreugdevuur te ontsteken, al was het maar om de beren weg te houden. We kochten een zakje hout van een ranger met zijn gleufhoed, wat hadden een poerstok en goede zin. En terwijl het aardig aangewakkerd werd... vond mijn vuurvaste vrouw een enorme stronk hout op sleepafstand... en trok het grommend als een roofdier naar ons vuur. Maar na drie uur stoken, alsof haar leven ervan afhing... bleef de boomstam ons in het gezicht uitlachen. Blikjes cola smolten als plastic bekers in een kernramp... maar het stuk hout vertikte te fikken. Toen het licht werd bleek de boom uiteindelijk geen krimp te hebben gegeven. Boom heleen 1-0. Totale frustratie bij de vuurkoningin. Tot de boswachter even laten uitleggen dat de bewuste stam van een sequoia kwam. En een typisch kenmerk van deze bijzondere boom is dat slechts de schorsbrand. Zinloos geveld dus en een kramp in ons buik van het lachen. Vikkie stoken op onze hippieplek in het Betuwse vuren, wat ze in neem, gaat er deze week iets anders aan toe. Je mag hier namelijk vrijelijk stoken, maar tegen welke prijs? Let op. Een vuurschaal huren kost een tientje per dag en een zakje hout 7,50. Daar gaan ze dus met gebak drie doorheen als je een vuurslavisch gevoelige partner hebt. Een korte rekensom bleef bij, leverde ons met dagelijks stoken... voor zes weken een bedrag op van 1365 euro. Excuse me? Precies. Dus ik heb op de Hollands voor vier tientjes een gekocht... bij de lokale tuinsrent en daar ook het hout gehaald. Dat scheelt precies in tweede aan een scooter. De bedragen leken me bij nader inzien allesbehalve passend... voor het publiek op deze creatieve buitenplaats... voor kunstzinnige vrijbuiters met een Burning Man Bun. Maar ik begreep het toen het weekend begon. Op vrijdag... Vertrekken de veelkleurige stinkende busjes met gebatiekte en arriveren kolonnes Tesla's, BMW's, Panamera's en dikke Volvo's uit de randstad. De switch van hippie naar hipsters is in ene oogopslag zichtbaar op het parkeerterrein tijdens de vrijdagmiddagborrel. Er zullen volgend jaar meer Tesla-oplaadpunten zijn dan draaimodus op dit terrein. De weekenders zonder manbun kijken niet vreemd op van de partientjes hout en een natte vuurschaal achter in de Porsche terug is vrij onhandig. De geur van vuur en nat gras laten ze hier graag achter. Het is leven en laten leven, inderdaad. En dat is de gedachte van deze plek. Of zoals een van de eigenaren tijdens de afwas lachend tegen me zei... hippies, ja, zeker wel, maar wel met een creditcard. Ondertussen stuur ik mijn huisputsromanen Vrouw onverstoorbaar door. Ik werk aan mijn membun, ik sta in een vlammenzee... pak een oertrommel en stuur mijn gedicht op voor het volgende campingkrantje. Vuur. Het brandt niet, het is te duur. Judge van de Tennessee. Ja, voordat je het weet uh, is dat gewoon uh, maar weer afgelopen. Oké, okay, wat, wat, uh, uh, wat voor merk horloge heb jij? Uh, uh... Ik heb een uh, Citizen. Heel goed. Een Citizen, wat heb jij? Je hebt niks. Niks. Frank heeft een, uh, een uh, hele oude... Frank? Frank! Oh, je zit nog ergens op de, ke wat de keuken. Wat is jouw horlogemerk? Wat is jouw horlogemerk, Frank? Hé hey Frank, zit je te kakken? Wat is jouw horlogemerk? Ja, kom op... Uh... <laughs> wat voor horlogemerken van we Wat Een Swiss chronograaf. Een chrono Prisma. Swiss chronograaf. Swiss chronograaf. die allemaal gelijk. Zijn, ik weet het. Ja. Gelijk? loopt altijd voortdurend Ja, jongens, er zijn natuurlijk uh, uh, horloges kan je kopen voor uh, 2 euro, maar ook voor iets meer. En ik heb hier de top 10 van de meest luxe horlogemerken. Wat denk je? Op nummer 10. We weten bij Mavis. Bij de Stepai zijn toen. Dat is voetballer mensen. Is toen voor een miljoen aan horloges gestolen bij en Ja, Lando Norris is er nu ook een kwijt. hoor, dat niet veel van moeite die krijgt wel een nieuwe hoor. Ja, die krijgt wel een nieuwe. Maar die was ook. Nou, het was geen goed merk, Want jij hebt ooit voor mijn collega die had zo'n hele schaal vol horloges, toch? Ja, mijn collega Paul Bannenberg. Ja, maar die ja, had ja, die Want jij weet de merk. Weet je wie ook uh, ja, ja. heel veel horloges ja. he? We hebben Oh ja? ja. Je hebt natuurlijk Breitling, ja, de Marpique, hè? Oh Bradley. Wat is Op 10 staat Italiaans merk. Ferrari. Nee. Nee. horloge. Een horloge. No? Horloge. Panerai. Panerai. Oh Panerai! Weet je? Tien. Panerai is een, een heel uh, ja, is een uh, 1860 opgericht. Nooit de stad. Mooi. Florence Kippie Panerai. Ja, dat is een mooie, mooie hm? klok. Mooie klok. Kippi Pan. Panerai. die is, die is uh, in de oorlog ontwikkeld voor uh, ja. voor, voor uh, de de de de de Italiaanse soldaten. Nou. En het is tegenwoordig een uh, redelijk duur oh, negen, uh, klokje. O, negen is er ook één, negen ook De Jéker Lecoultre. De Jéker Lecoultre, le le le ja. Hoei, ja. hoei. En dat is, uh, ja, dat is een uh, Franse horlogemaker. En uh, sinds het begin is dat al een hele duur... Oh ho, oh, zijn ook? nou... Horloge of zijn je horloge? Horloge. Ze kunnen de H niet uitspreken, die van ons. En op acht, dat is voor mij ook nieuw, want die ken ik helemaal niet. Mogen, Mogen wij nou een of niet? De Ulyssée Nardin. Ah, Nardin. Nardin. Zeg je dat op? Non, je neemt entendu. Wow. Oh ja. ja. Die nummer zeven, dat moeten jullie toch... Is Dit merk... Nee, is het Frans? Tevoren. Ja, dat nou, staat ja, ik denk er het bij. wel Ook een horloge. Ja, ook een horloge. Ja. Ja. Het oh, de... uh, uh, specialiseerde in het begin van uh, de 18e eeuw uh, in het maken van horloge en schrijven. Maar je je ook in Nederland, in Friesland, zo'n Van de Waal? Ja, van de Klauw. Van de, nee, de, de Klauw. Ja. Ja, dus is dat ook, ook zo'n horloge? Uh, van de Klauw is ook een hele van de, buur, de ja. Ja. Ja. Maar ja. gaat hier <coughs> niet bij. Maar nummer 7, doe eens een gooi. Want dat is een hele bekende. Op zee. Breitling Nee. Rolex? Ja. De ja. Rolex op 7. De Rolex op zeven, jongens. Ja. Prachtige klok. Maar dat, ik neem aan dat het oplopend is in prijs. Uh, nee. Ja, de, ja ah, natuurlijk. Het is ja, de, de, de, ja, ja, de, ja. Ja. de duurste, toch? Ja. ja uh, uh, Rolex is groot geworden. Uh, het is het grootste uh, merk luxe horlogemarkt. De 2000 horloges per dag worden daar ja. gemaakt. Ja. En de, Onvoorstelbaar. En de sponsors uh, van de Formule 1, hè? Rolex. Oh, ja, want okay. dus wij voerden met de KLM, en Rolex naar China. Totdat Xi Jinping uh, de corruptie aanpakte. en al die ambtenaren geen douceurtjes meer mochten ontvangen. scheelde ons een meer dan 1000 kilo Rolex per week. Oké. Okay. Ja. En jullie hebben natuurlijk nooit geweten. dat het van oorsprong een B Brits bedrijf is geweest. 100? Dat wist ik. Niet. Ja. Nee. Ja. Zes, ja. Ger. Zes jongens. Dus het is een watch geen een ja. uh, watch, watch. watch. Oh, op zes IWC International ja. Watch ja, Company Mooi dat, dat is een soort stationsklok om je arm toch ja ja dat is de ja. Ja, ja ja ja ja de, de, de, de van Zwitsers, ja prachtig. ja prachtig. ja, prachtig. ja. Ik heb het ooit meegemaakt. En heel, lukt dat nog? Ja, Met, uh, uh, drie minuten, met, met uh, de, de, de sponsor van, uh, van Robert Doornbos uh, in die periode. Dat was, uh, hoe heet hij ook weer? Uh, Harry Muurmans. Ja. Die en, die had, is, uh, en die had een klok. En die, uh, ik zeg, wat kost die klok, uh, Harry? Hij zegt, uh, die heb ik uh, voor een miljoen euro. een gulden. Nee. Miljoen gulden. Um. En hij kon hem al verkopen voor... Uh, voor 50.000 uh, euro. Okay. Hij zegt, <coughs> ik, heb, ik heb nu al winst. Nummer 5. 5 Chopard. Nou, Chopard is. Die reeks uh, van niet, maar. Een mijn... miljoen. Nou Chopard. ja, waar kunnen jullie thuis Who cares? <coughs> Chopard werd in uh, 1860 opgericht door een uh, Zwitserse horlogemaker. En, <coughs> uh, nou, uh, populair uh, klokje. Op 4 Blanc. Bl bl blanc, blanc, pain. Pain. blanc pain. Ja, ken je dat? Nooit ja. van gehoord. Ja, ah. ja. ik heb er ook nooit van gehoord. Ja. Uh, het, het is onderdeel van een van Swatch Company. Het uh, is, t is opgericht in 1735. Nou, ja. Dat is best oud. Ja. Op drie, dames en heren, drie. Patek Philippe. Ja, ken ik ook ja, van is een mooie ja. klok. Prachtig. Ook, ook Zwitsers. en ja, Leden van de koninklijke familie hebben, zich, hebben jarenlang uh, dit, uh, dit horloge gedragen. Ja. Op twee, uh, de Vajeron Constantin. Vajeron ja. ja. Constantin. Constantin. Oudste makers van de Luxe, dat de, is de, 1755 opgericht. En op nummer 1, een van de mooiste, dat is echt een Formule 1 klok. De Oudemaar Piquet. Oudemaar, Oudemaar, Oudemaar Piquet. Piquet, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja. Alle, alle gasten op uh, oh. de Formule 1 en de Audemars. De familie Piquet. van Nelson Piquet? Nee, nou, nou, nee. Want het is, met een G en Piquet schrijven met een Q. Dat is goed, ja. Ik weet ja. Het goed. Ja. dat goed. Nou, nou. ja. ja. Dat zijn twee mannen, even en de meneer Piquet uh, richtte in uh, 1875. Hun eigen horloge, uh, maar uh, dat is een prachtige klok hoor, dat is echt. En in 1993 werd de Royal ook offshore geïntroduceerd. En dat was het begin van de grote klokken. Weet je niet uh... met de Tot zover de race tegen de mee? klok, tegen het nieuws. Want, uh, <laughs> ah, en de goeie. race van de klok ah, is uh, gewonnen ah, door de presentatoren. <laughs> Tot volgende week. Dag hoor. Tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104,5.